9 uur. Dit is Oral Negens met het NOS-journaal. De bedrijf Philips is opnieuw gegroeid. Ook de winst viel in het derde kwartaal hoger uit. Vooral in China deed Philips goede zaken. Daar stegen de verkopen met 8%. In West-Europa groeide de winst niet. Philips is sinds enkele jaren gespecialiseerd in elektronica voor de gezondheidszorg, zoals röntgenapparatuur. In de Verenigde Staten is de belangrijkste afzetmarkt voor het bedrijf. In Nederland staan ongeveer 170.000 mensen geregistreerd als burgerhulpverlener. Dat zijn mensen die kunnen reanimeren als iemand een hartstilstand krijgt. Er zijn volgens de Hartstichting nog wel meer vrijwilligers nodig... om van Nederland een zesminutenzone te maken. De kans op het overleven van een hartstilstand is het grootst... als iemand binnen die tijd wordt gereanimeerd. De burgerhulpverleners krijgen een smsje als iemand in de omgeving... een hartstilstand krijgt. Ze kunnen dan alvast beginnen met de reanimatie. Sint Maarten wil niet voldoen aan de voorwaarden die de Nederlandse regering heeft gesteld... aan noodhulp voor wederopbouw op het eiland. Nederland wil bijvoorbeeld dat er een integriteitskamer komt. Die moet onder leiding van Nederland corruptie bestrijden en de geldstromen controleren. Maar volgens Trouw gaat de regering van Sint Maarten daar niet mee akkoord. Verder wil Nederland de grensbewaking tijdelijk overnemen... en daar extra marechaussee voor inzetten. Maar premier Marlin van Sint Maarten zegt dat hij geen reden ziet om extra bewaking toe te laten. Max Verstappen heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de Formule 1 Grand Prix van gisteren in de Verenigde Staten. Hij kwam als derde over de finish, maar door een tijdstraf werd hij teruggezet naar de vierde plaats. Verstappen is woest op de man die de straf uitsprak en noemt de beslissing een blamage voor de sport. De race in Texas werd gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit komt daarmee weer dichter bij zijn vierde wereldtitel. Het weer wolkenvelden, af en toe zon. In het noorden en oosten ook soms een bui. Tot 14 of 15 graden. Later op de dag neemt de kans op regen weer toe. Morgen meer regen, maar smiddags in het westen en zuiden droger. Dit was het NWS. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velden van de ANWB. In de Randstad neemt het aantal files nu weer af. Er staat zo'n 150 kilometer file. Ik noem de files met meer dan 10 minuten vertraging. Dat is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een kwartier bij Hovelaken. Een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Evelingen 20 minuten. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. Een kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden ook een kwartier. 20 minuten voor de A27 Breda Utrecht voor de brug Gorkum. Van Almere naar Utrecht... Tussen knopend Eemleis en Utrecht-Noord 10 minuten. Verder richting Breda werken dan nog eens een kwartier vertraging. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. En op de N44 van Den Haag naar Amsterdam bij Wassenaar 10 minuten tot een kwartier. Tot slot de N227 Wijk bij Duursteden richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeers.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 Kyoto too. I'd rather be Het is echt een hitfabriek, hè. Hits, daar hits, daar hits, daar hits. En het, uh, ja, het begon eigenlijk een klein beetje met uh, deze single die we voor je draaien. You're de I rather be. Mocht je ZTV willen ontvangen, dat kan ook op de Autoradio en uh, overal op uh, DAB. Ja, DAB, kanaal 5C, ook daar zijn we te ontvangen. Het land van duizend meningen, het land van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 Om dat hele kleine stuk.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 Kan jij mooi zingen, Albert Jan? Ja, heerlijk. Ja, gewoon lekker meezingen met deze. De zingel van Curtis, Tigers en I Wonder Wine. Ja, in het vorige uur hebben we hem al gedraaid. Tom Jones met de Bomb, Maar deze wil ik eigenlijk ook even draaien van uh, Tom Jones. Hier is Delilah. Althans. Ja, daar komt hij. aan. <tie> en wanneer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 Doe jij de evenementenagenda of doe ik de evenementenagenda? Nee, dan agenda, moet je ja? Daaraan, ja, ja. Dan dat, dat bericht gaan doen. Dat he, is he. He. natuurlijk leuk, die markt tijdens uh, gelijktijdig. Vanaf half elf <laughs> morgenochtend <laughs> hebben we natuurlijk ook het Shanti en zeven ja, ja. Festival. Dat is -ie. Op vijf locaties, en uh, vier in het centrum en één op het strand.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven Dit heeft le jour de chance. Hierop op daar op Chemin En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook niet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 En hij vliegt naar de zeemim min En bang, hij heeft er een. Dus gemak dient de mens. Ja. En nog een feestje elk jaar. Ja. Dat, dat, is toch, dus... dat is toch gezellig. Ja ja, ja, ja, ja. En je hebt nog een nieuwtje, Patrick. Want uh, het ja, is dat, bekend dat, geworden dat jullie uh, hier mogen gaan wonen. Ja, dat heb ik uh, op de uitnodiging op de achterkant gezet. En hoop mensen die hebben met ons uh, meegeleefd.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 So I greeted you with an annoying smile When I saw that girl upon your arm And you should burn your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town and said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was "Hi, dodge me, my fiance." On an HP bed, a daddy by the time you're 21. If you're happy with an nappy then you're in for fun. But you're here, and you're there. Well there's guys like you just everywhere. And looking back on the good old days, well, this young gun says, Or she pays.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 said that circumstances He said two kids out on the street Were picked up on the beaten in the station So with me, with Emily and Joe And Daddy driving home All heading in the same direction He knew no matter what the breaks, We'd make the same mistakes Couldn't take his eyes off Joe and me Looking back, it's so bizarre We